De lezingen van een omstreden islamitisch theoloog in Eindhoven gaan niet door. Sheikh Karni zou in filmpjes op internet hebben opgeroepen tot geweld en dat leidde tot ophef. Volgens de organiserende stichting wilde de sheikh met een positieve boodschap naar Eindhoven komen. Maar als een gebaar van goede wil zijn de lezingen toch afgeblazen. Taxidienst Uberpop blijft illegaal, ondanks de toezegging van Uber dat het alleen nog chauffeurs met een vergunning wil inzetten. Volgens de inspectie voldoet Uber dan nog steeds niet aan de eisen, omdat de auto's ook gekeurd moeten worden voor taxivervoer en er een taximeter in moet. Ook voor het Openbaar Ministerie is de maatregel onvoldoende. Het strafrechtelijk onderzoek naar Uber wordt voortgezet.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 Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaan er wat buien vallen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Morgen zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 12 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Het gaat langzaam tussen Naarden en Diemen. De A13 en A rotterdam tussen Prins Klausplein en Alfred Berkel en Roderijs. Over 13 kilometer langs om rijden... Op ruim werkzaamheden op de A15, Gorkum, Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk, daarom is de verbindingsweg dicht. De A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open na een ongeluk. Op de A27 Utrecht Breda tussen Evening en Lexmond langs een over 4 kilometer. En een vrachtwagen met een lekke band op de A28, van Utrecht naar Amersfoort. Bij de afrit Den Dolder, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2015 al 25 jaar. Live. Turn up the music. We gaan het in deze uitzending hebben over smartwatches. En over meeuwen. Stef en Stijn. En ook dat punt komt eraan Louis Yourself to dance samen met Verwel. En Kenny B is hier nu eerst. Parij. Jo, WhatsApp, ik ben Kenny Been. Ik luister altijd naar Stef en Stijn. morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frances, Op de boel hoge en ik. Weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. En, en zij zegt. Je suis Nederlander. <tied> oh. Je parle.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 Wat mij betreft een van de beste cd's uit 2013. Helemaal kapot gedraaid. De comeback van Daft Punk. is hier samen met Farewell. Lose Yourself to Dance. En daarvoor hoorde je Kenny B met Parijs. Blijft een fijn liedje. Is het Kenny B of Kenny B? Weet ik niet, maar ik hoop Kenny B, want anders wordt hij afgeschoten. Ja, ja maar Kenny, Kenny B. Zou die luisteren? Kenny D. Iwans de Kenny D. <laughs> wie? Wie? Kenny B? Ja. ja dat, hij weet het. Hij, hij komt uit Suriname. Maar hij is wel heel veel in Nederland de laatste tijd. Ja, maar zou hij naar CFM luisteren? Is het CFM of ZFM? CFM, m c f Oké, dan is het goed. Het ritme van Zandvoort. CFM. f -M. c -F -M. Anders zouden er een heleboel jingles vervangen moeten worden... als uh, bleek te zijn dat dat ja, okay. niet zo was. Hey, 29 april 2015. Je zou eigenlijk horen te zeggen... Morgen Koninginnedag... Maar het was natuurlijk maandag, gewoon Koningsdag. Ja, verwarrend. Um, wat eigenlijk op 26 april valt, maar dat is wel zondag. En we zijn natuurlijk best gelovig in Nederland. Precies. Dus dat kan allemaal niet, Nee, ja. dat kan allemaal niet. Maar ik ga het toch, hoe pijnlijk het ook is, even over maandag hebben. Oh. Want het was eigenlijk al raar... Um, zondag op, op maandagnacht was het natuurlijk Koningsnacht. Ja. En uh, wij zouden maandag uh, Roel, jij en ik naar Kingsland gaan. Uh, dat klopt, ja. Heel grote gek festival hier in Amsterdam. Heel uh, up Line-up met onder andere Hardwell, Martin Garrix, Oliver Heldens. Echt waanzinnig te gek. Ja. En uh, daar hebben we met z'n drieën tickets voor gekocht. Ja. En onder het uh, mom van verbroedering en uh, het bij elkaar brengen van projectgroepen. Gaan we met elkaar en uiteraard het, het, het in stand houden van dit radioprogramma. Tuurlijk. Gaan wij met z'n allen naar Kingsland in de Amsterdam Rij. Um, de timetable was verschenen. En uh, ja, je kan zeggen dat ze het raar geprint hebben, maar toch... Um, bovenaan stond het laatste uur, namelijk 19 uur tot 20 uur. En onderaan stond dan het, het eerste uur, 12 uur tot 1. Je had die timetable gezien. Smiddags hè, 12 tot 1 smiddags. Ja, 12 tot 1 smiddags. Ja. Je had die timetable gezien. En we waren gewoon allemaal dat weekend naar huis gegaan. En zondagnacht krijgen wij ineens in de groepsapp een, een totaal dronken app van jou. Waarin je zegt, <laughs> helemaal te gek hier. En wij zeggen zo van, gast... Ben je nu? Terwijl je morgenochtend om 12 uur in Amsterdam moet zijn. En je was in Emmen. Ja. En dat is uh, 3,5 uur met de trein. Nou, laat of we niet op. Op Koningsdag, is, of Koningsdag ja, okay. met die overvolle treinen en stremmingen. En is dat vrij lang en heel lang ja, staan. Dat, uh... En dan ga je met je dronken kop. Om vijf uur s'nachts ben je nog in te terwijl je die dag daarna drie uur in de trein moet zitten vanaf negen uur. Ja. Om om twaalf uur daar te zijn tussen de mensen, helemaal. Wij vonden dat raar. Ja, dat en zo, jij nee. vond dat ook uh... raar, want jij had in die timetable gezien dat om zeven uur dat festival ja. begon. Ja, ja, ja. Het terwijl is... dat gewoon het laatste uur was. Ja. Dat dus... is niet zo handig voor mij. Dat was een beetje een domme actie. Ja, en toen was je ook nog, toen dacht je van, nou ja, dan kom ik om twaalf uur. Toen hadden we dat besproken. Die dachten, erna, nou, dan kom ik naar jullie toe, dan ben ik er nog rond drie uur. En dan krijg ik nog vijf uur van dat festival. Mee. Dan krijg ik de vetste DJ's nog te zien. En wat was er toen aan de hand? Nou, toen uh, stond ik redelijk op het punt om weg te gaan. En uh, ja, toen was ik mijn portemonnee kwijt. Je was je kwijtgeraakt op koningsdag. Ja. Ja. En heb je die uiteindelijk teruggevonden? Ja, gelukkig wel. En uh, ik diezelfde dag nog, ja? maar zonder geld. En, het geld maar was eruit. Alle pasjes erin. Hoeveel geld zat er nog in? 70 euro. En dat was allemaal weg. Dat was al weg. Het is echt classic rambam dit. Die ja. doen al uh, drie jaar de portemonneetest. En dan leveren ze portemonnees in bij de politie of bij het gemeentehuis. En altijd zijn die portemonnees leeg als ze die komen ophalen. Ja, dat, is dat, heel, dat is heel erg vreemd. Ja. Nee, ja ik dat... kan er niets van zeggen natuurlijk nee, maar... ik was wel lang blij dat ik allemaal pasjes weer had ja maar dat is het ook en ze komen er nog mee weg of omdat iedereen zoiets heeft van Godzijdank heb ik allemaal pasjes nog en allemaal shit ja. en, want dat is, dat is een nee, je kunt ook niemand beschuldigen nee ik bedoel als zij zeggen ja de ding is hier zonder geld ingeleverd ja precies ja, wie exact. ben jij dan te zeggen ja misschien hebben jullie dit wel gejat ze hebben toen ook nog een keer bij Rambam ook die portemonnee teruggekregen en toen wisten ze dat die gasten van Rambam waren en toen hadden ze er ander de, het geld ge ja. het geld zat erin maar ze hadden dus de, de serie nummer opgeschreven ja. en toen bleek dus ja. dat die briefjes helemaal niet die briefjes waren die ze ah, hadden ingeleverd. Dat, dat, dat. En dan, daar moet je dan op vertrouwen. Daar moet je dan... Ja, de politie is je beste vriend. Nou, als, je, als je je portemonnee leeg kan. maar eens. Maar goed, ja... Ik, I hate to say... Nou, eigenlijk niet. Het is gewoon je eigen fucking domme schuld. Ja, dat is ook wel Het was een fantastisch domme... feestje. Ja, Kingsland. Dat, dat, uh, eh, de, ik heb de video's gezien. Het zag er heel gezellig uit, inderdaad. Het was waanzinnig. Ja. Sorry. Ja, ik heb lekker DJ-buurman uh, en buurman gezien. DJ-buurman en buurman, wie zijn dat? <laughs> ja, weet ik. veel. Nee, zo heet hij. Het, het is volgens mij maar één persoon. En die noemt zichzelf buurman en buurman. Ja, bij de. Ah, sweats... <laughs> ja, die stond altijd bij de sweatshirt buiten te draaien. Dat was ook wel gezellig. Maar natuurlijk geen Martin Game, ik zou het er nee. eigenlijk over zijn. Nee, draai je die wel animals of draaien die echt van die uh, mannen meegeheet muziek? Die draaien alleen maar mannen meegeheet muziek. Wat heb je al een idee voor de mannen meegeheet vandaag? Of? Um, nou, ik heb het nog niet gevraagd. Dus uh, ik ga het zo even vragen in de groeps hebben. Dan zal er vast wel weer een klassieke uitkomen. Even kijken hoe we bij de mannen uit Emmen de. Koningsdag-sfeer er een beetje in kunnen houden. Vind ik een goeie. Dames en heren, zijn naam is Stijn Duursma. En dat is Stefan Kollaart. The girl, them skill art. Sander Paul, some give it to, some give it to, some give it to, to our girls. 5 million and 40, not this short tea. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Sander Paul said, well, I'm on the way, the time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, fish, shelter, you from this dam. It takes to turn you on And girl, I wanna be the papa You can be the mom Oh, oh because can see the girl Them broke out from the floor From your door on work this Papama oh, oh. From your door on A man we can't turn you on Girl, make I see you When them upon ya. Yeah. Oh, oh. Can't stand for the long No, eat no young No, steam fish No, no green banana oh, oh. But down in Jamaica We give it to your heart Like a sauna Well, woman um, the way The time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Oh, oh The right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Come for expose, and girl, you got it just out But you know we a sass, cause girl, you impress out. out And if it is out, of me, if it is out Cause I got the remedy, for make you this dress out Ooh. Me, if you flat to become me, got bless out And girl, if you want it, you, have to can out Ooh. And alive when we need set speed, if you is my dress out Well, I'm um, on the way, the time cold I wanna be keeping you warm. I got the right time Crazy Now this street drop it on a on flavor show ooh, ooh. Time for me make baby now to so stop bra like you, I get shady, yo Woman, don't blame me now Cause I'm a fret, and fuck, not greedy, yo ooh, ooh. My lovin' is the way to go My lovin' is the way to go Well, woman, the way the time Cold, I wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Hold oh, on, girl, I got the right tactics To turn you on And girl, I wanna be the papa You can be the mom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 See the girl them bro up on the floor from your door on a workplace performer From your door on a man where can't turn you on Girl make a see you when them upon ya yeah. uh -oh. Can't tan funny long na, eat no yam, no nah. steam fish no nah. no green banana uh -oh. But down in Jamaica we give it to you ad like a sauna Well um oh on the way the time cold I wanna be keeping you warm I got the right temperature fish shelter you from the storm Hold oh, on girl I got the right tactics to turn you on and girl I You can be the papa, you can be the mom Oh-oh Ah, lekkere Engels uitspraak ah. heb ik temperatuur Ah, we proberen het tenminste, dat gaat het, hoor Hier bij C.F.M. Ja, nou, misschien is die opgevallen. Gaan we het hierover hebben? Of gaan we dit no, gewoon... niet? Ik het toch wel zeggen. Nou, um, Stijn en ik, die uh, hebben zoiets van. We zijn een duo. En ik ben altijd die platen maar het Dus we proberen daar nu een beetje Even naar de next level shit. Een soort, uh, soort next level shit van te vinden. Jodens, Pal En ik, ja. Oh, met ja, ja Sorry. Ja, en, uh, je ja ik, wa ik was wel gefocust op wat ik ging zeggen. Want ik heb namelijk twee, uh, twee voor... Uh, hoe heet dat? Uh... Twee suggesties voor de mannen meegen? De een is volgens mij een of andere hardcore nummer. Ja. Van Guns For Hire met May God Be With You All. Oh, my God En de andere is als we dat liedje draaien. Kun je niet even gewoon een previewtje opzoeken? Ja, hoe heet die? Guns For Hire, May God Be With You All. Dat is de e eerste. Guns For Hire, May God Be With You All. Jezus. Nation Report. <laughs> okay, vrij, dus, vrij, dit, vrij. dit gaat hem niet worden dit is dus de, En dan hebben we nog de tweede mogelijkheid En die heet verdampt ik liep dieg nou, Dat klinkt meer als een suggestie voor de mannen meegeven ja. Dus die hoor je aan het eind van uh, volgend uur hey, Ik krijg een melding op Facebook Ja. Um, we zien dat u in het getroffen gebied bent Wat? Huh? Geef aan je vrienden aan dat je veilig bent Aardbeving van Nepal dat is toch raar? Volgens mij maar, zitten we niet in Nepal. Kijk, okay, Zandvoort is natuurlijk wel een pauze wel, ja, maar, maar, maar het lijkt nog niet Nepal. op Nepal inderdaad. Nee, ja, of ik wil... Maar ik zag ook een heleboel vrienden van mij... Uh, ja, maar dat is met, nu, op Facebook is dat iets of niet? Ja, ze hebben nu het nieuws dat als er dan een, een ramp is geweest... waar dan ook ter wereld... dan kan je op Facebook kan je aangeven dat je veilig bent. Dus als vrienden dan weten, hij woont in Nepal... en dan kunnen ze op Facebook zien dat je veilig bent. Maar het werkt blijkbaar niet zo goed. Maar, maar Facebook dus weet van precies Nepal. waar wij zijn? Dus dan is het gewoon een beetje... Naïef van hun, per ongeluk natuurlijk om het ons te vragen. Die weet best dat wij hier in Zandvoort zitten. We, dat we gewoon hier relaxed in Zandvoort zand zitten. Die probeert gewoon nu een beetje te vragen. Waar van, nooit oh, wat gebeurt. Nee, maar zijn, nee. zij proberen nu denk ik te doen van... Oh, wij weten niet waar jullie zitten, dus we vragen het maar gewoon iedereen. Maar weten ja, natuurlijk precies waar gewoon, we zijn. Het is gewoon om al die privacyklachten te wij een beetje magel, wij ons, wij zijn ons zo aan het druk maken en nu hebben ze zoiets van... Nou, als we gewoon doen alsof we denken dat die gasten in Nepal zitten... Dan maken ze zich wat minder zorgen, die precies. privacy is. Nou, uh, we zitten hier in Zandvoort en we zitten hier hartstikke veilig. Ik zit hier helemaal prima. Ik heb ook niet zo heel veel... Uh, met Nepal. Nee, dat ook. Dat vind ik <laughs> niet zo bijzonder. Ik heb ook niet zo veel met aardbevingen. Maar nee, maar wat, wat ik wel zoiets altijd heb van... Uh, nou, het schijnt dus wel dat wij op dezelfde plaats zitten als Nepal. En dat, dat, dat, dat we daarom die melding echt? krijgen. Ja, maar Nepal is best ver weg. Dus Facebook is nu zo geavanceerd dat het zelfs weet op welke taaktonische plaatsen <lacht> zitten. Moet er ja. niet gekker worden, jongen? Ja. Mark Zuckerberg, die zit gewoon, er zit gewoon ergens iemand... die had gestudeerd voor aardbevingsdeskundig <lacht> in de jaren negentig. Oh. En die is bij het grootste sociale netwerk van hem. Een dus seismologist. Zij, zij er zitten gewoon een afdeling uh, seismologisten daar. het ver, dit is, gaat echt wel ver... Die gewoon uitrekent van, oh, Stefan Kollaert uit Hansthollem... die, uh, die zit op uh, plaat 88B. Eng. Dus als Nepal getroffen wordt, is de kans aanwezig... dat Stefan Kollaerts gezicht ook verbouwd wordt. Nou, dat is lekker, lekker staat. Ik vind het raar. Fuck jou, fest. Hoe zou het, het voelen als je met een kut op een aardbeving zou gaan zitten? Turn up the music. Het ritme van Zandvoort. Stef en Stijn. She was dancing, she was smiling. Via. A quiet kind of litany And she said it's on the feet And then she drove into the arms of disgrace met Passion Pit bij CFM. Pay no Mind. Lekker plaatje. Hoor. Ja, like, ik ken Martheon helemaal niet, moet ik zeggen. Het is echt, hij heeft een uh, cd uitgebracht een maandje geleden of zo. Ik heb die cd aangezet. Um, ik, ik weet niet, ik had twee uurtjes vrij. Ik dacht van, nou, ik ga even muziek luisteren. En ik zet die cd aan en ik ben bij nummer 1 begonnen en ik heb hem helemaal ah, lekker. Dat zijn wel de lekkere cd's. Dat zijn, zijn dat je gewoon ook zo'n hele cd ontdekt. Dat je denkt van, nou, ik heb nu gewoon dertien nummers. Waar ik die gewoon constant ah, kan, ah, ik kan lekker. sterven. Martheon. Mag ik eens even wat zeggen? Ja. Nou, want ik heb er wat klachten gekregen dat we er geen hardstijl draaien. Je pussy, Ma motherfucker. Nou, no. maar uh, voor mensen die dat wel willen... Stein, cfm en gmail.com voor alle suggesties. Misschien kijken we ernaar, misschien niet. We zullen misschien kijken, kijken wat we voor je kunnen doen. Misschien kijken we daarna en doen we er niks mee. Die kans is vrij aanwezig. Nee, maar ik moet, ik moet heel eerlijk zijn. Dit programma is op deze zender al best wel heftig muzikaal. Ja. Uh, God, mijn ding staat veel te hard. Als je, want... als je, als je ook gaat kijken... Je je, anders doe je even je kop er even aan je zachter. Als je ook gaat kijken naar de playlist, het enige wat wij draaien, wat CFM ook draait, is Brak Obama, omdat het nog rustig is. Maar, maar, maar, maar als we echt hard nee, gaan draaien, dan doen? wat is, er, Stijn? Ah, mijn koptelefoon is een beetje gek ingesteld. Ik zal zelf even kijken. Maar Brak Obama gewoon een prima nummer. Maar wie, wacht, wacht, ik heb een vraagje. Ja. Wie wou Brak Obama altijd het draaien en wie wou dat niet? Uh, Jij wel, ik niet. Heel goed. En wie draait het nu uiteindelijk toch? CFM. Ah, dankjewel. Dus misschien moet ik wel wat meer invloed hebben op die playlist. Bitch. Oh. Is de jongen? Naar meer hond, invloed kan je de blaf zijn. Maar is de jongen? Uh, Jonge. Met de Apple Watch is de zogenoemde impulsaankoop wel ja. heel erg dichtbij. Um, het zit namelijk zo. Tijdens een videodemonstratie van CNET reporter's Kat Stein. liet hij zien hoe makkelijk je via de Apple Watch kon winkelen op Amazon. Stein wilde voor de demonstratie de spelcomputer Xbox One op zijn uh, verlanglijst zetten. Maar dat verlangen ging net even iets te soepel. Hij had ineens een Xbox One besteld van 345 dollar. Annuleren lukte ook niet via het horloge. Hij moest dus zijn laptop open om te zorgen. dat er geen spelcomputer op zijn stoep stond de volgende ochtend. Zo bleek uit de video. En zo zie je betalen wordt steeds makkelijker, maar soms Misschien ook wel net even iets te makkelijk. En ja, die Apple Watch die is inmiddels uit in Amerika. En uh, het schijnt ook dat die in juni verkrijgbaar gaat zijn in Nederland. En de vraag is heel simpel. Wil je er een hebben? Ik wil een Apple Watch. Dat is de stelling van deze week. Optie A. Ja, ik vind de smartwatch echt gek. Ik hou wel van high-tech. Uh, B. Misschien, maar vooral om de tijd erop te lezen, zodat ik wat minder te laat naar mijn lokaal hoef te reizen. Optie C. Nee, geef mij maar een echt horloge in een mooi zwart doosje. Of D. Nee, G. Ik heb mijn pols nodig voor andere dingen. Laat maar weten. steffenstein cfm at gmail.com of twitter. het Hoppatee. Dan komt het hier binnen bij ons in de studio. Wil je de vraag teruglezen? Dan kan op onze Facebookpagina facebook.com slash steffenstein. Met zometeen hier. You and me. Break the cycle. En hier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 Tragic, mm -hmm. so you don't pay it, don't pay it. No mind, mind, mind. We live a no Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan eindelijk de weekend. En earned it uit 50 Shades of Grey hier bij ZFM. Heb je die film nog al gezien? Nee. Hij staat op Popcorn Time. Staat hij op Popcorn Time? Maar ik heb hem nog niet durven kijken. Dan ga ik die vanavond met een tissue lekker lopen ja, bekijken. Ja, misschien ga ik dat ook wel doen. Ik wil hem wel zien ook. Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik ben wel zo'n maar... kinky motherfucker, sorry oma. Dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe dat is. Ja, geworden. we hou je wel een beetje van zweepjes en. Uh, nee, niet, zweep, en niet zweepjes. Maar wat voor, wat voor kinky motherfucker wel? Nou, ik, ik, ik, het hoeft voor mij niet. Allemaal ik zal er wel lekker om zo op de be, kont te Ja, natuurlijk. Dat, dat vind ik altijd wel. Dat is heel fijn. Maar ook gewoon een beetje rollenspel en zo. Ja, heb je dat wel eens gedaan? Goed. Zometeen hier um, Hold My Hand. Nieuwe Jazz Clinic. You and Me. Break the cycle komt eraan. En we gaan het hebben over angst voor dieren. Maar eerst tijd voor Meteoconsult weerbericht. Mr. Stijn Duursma. Yes. Uh, vanavond en het eerste deel van de nacht. Enkele buien. Morgen zon, maar in de middag en avond valt vooral in het binnenland een enkele bui. Dan kan een bui zijn met onweer of hagel en in het noorden ook met zware windstoten. Het wordt 11 tot 15 graden. Vrijdag en zaterdag redelijk wat zon, maar het blijft fris. 10 tot 14 graden en in de loop van zondag regen. En dan de verkeersinformatie. Op dit moment 20 meldingen. Van 11 we beperken ons tot de A-wegen en vertragingen langer dan 5 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen en Knoop in Diemen. er 2 kilometer langzaam rijdend verkeer een vertraging van 5 minuten. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen... Naar de vesting en Muiden-Ooster sta je 10 minuutjes vast. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Apkoude... daar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A12 Den Haag-Utrecht ter hoogte van knooppunt Lunette... zijn omleiding ingesteld, komt door een vrachtwagen met pech. Op de A28 is dat richting Apeldoorn volg Arnhem-Barneveld. De A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein... met 10 kilometer stilstaand verkeer... door een aangeval ongeval op de aansluitende weg... De A15 gorinchem ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam, daar twee kilometer stilstaand Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Centrum, daar twee kilometer stilstaand verkeer. door een ongeval en daardoor tussen Overschie en Rotterdam-Centrum, een afsluiting van de rechte rijstrook. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en uh, Moordrecht, daar twee kilometer langzaam verkeer. De A27 Gorkum Almere tussen de Veemarkt en Bildhoven. Met 2 kilometer stilstaand verkeer. En dan hebben we nog de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Knoopunt Gorkum. maar vertraging van 14 minuten. Komt door 2 kilometer compleet stilstaand verkeer. Doen ze helemaal niks. De a 28. Tenslotte nog Utrecht Amersfoort. Tussen Knoop en Rijnsweert en Den Dolder. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer. Vertraging van 8 minuten. Komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor tussen de Uithof en Den Dolder. Een afsluiting van de rechterrijstrook. En die is naar verwachting rond 7 uur weer vrij. Voor de N-wegen en uh, kortere vertragingen, check WD.nl. Maar ga er wel even op een P staan. Dan tenslotte nog één flitser, die is gemeld door Jordi... en staat op de A73 Roermond-Echt. Dat is echt waar, ter hoogte van Linnen bij 10.0. Heb je daar nog één aan toe te voegen, doe dat via flitsers.nl. Steffen Stein hits omi. Oh Turns out as it should Ja, lekker hè, Jess Glyn hold my hand bij ZFM. En toen hoorde je Jeremy met Break the Cycle. En toen? <laughs> Sorry. Ik nee, wou dat nee, daarvoor zeggen, maar dat was natuurlijk daarna. Uh, uh, ja. Nee, het was daarvoor. Nee. Nou, maakt het allemaal uit. Je het oh ja, het uh, dit... was wel daarna. Oh, uh, dit is... Het is, het andere... ja, je het is experimenteel. Precies. Maakt het allemaal helemaal niet zoveel uit. Hey. Um... Allemaal voor het grote geheel. Jij mag me toch eens vertellen wat jij tegen meeuwen hebt. Ja, kutbeesten. Ja. Ze denken echt dat ze de hele meneer zijn, maar ze zijn helemaal niks. Wij, wij, wij zaten net een patatje te eten hier uh, in het centrum van Zandvoort. Schitterend centrum trouwens. Volgens luisterares Lisa Hakkof hadden we een goede keuze gemaakt qua patatzaak. Ja, bij uh, Danvers. Danvers? Danvers. Fris de morgen in Parijs. Gewone patat. Ja, even Nederlands kwaken. Oké, okay. okay. uh, praat uh, even Nederlands met Ja, oké, okay, ik zal ja. Het doen. Maar um, wij zaten dat op te eten. En toen waren er een paar agressieve meeuwen die dachten dat patatje, daar willen wij wel Ja, wij zaten van op zo'n bankje. Ja. Ik kwam Kwamen twee van die, ja, je, je was er gewoon bij. Nou, opeens klik ja, ik heel verbaasd. Ja, we zaten op een bankje. Ja, ja. En uh, opeens kwam er zo'n mail en die ging een beetje boos om me kijken. En, uh, hij zag mijn patat. Ah, hij dan. zocht echt ruzie Hij, hij zegt: Ja, vriend, wat wil je dan? Jij hebt je patat al gekocht, maar dat is nu van mij. En dat klonk als mail, maar ja. dat was het. En op een gegeven moment kwam hij dichterbij en ik sta op. Ja, maar ik en... laat mijn patat liggen, dus je ziet direct op af. Ja, maar dat ik was een dikke echt Het was ook echt dom dat je ja, je patat liet liggen. Dat was niet de, je meest sterke momenten maar van deze week. Ik vond het wel een agressieve en een brutale mail, vooral. Dus ik heb hem even op zijn plek geweest. Maar ik zag toch ook een beetje angst in je opa. Ja, ik vond het wel eng. Hij keek wel echt ontzettend kwaad. Net alsof hij net het Ruus met zijn vrouwtje had... en even iets kapot moest trappen. Ja, dus dat hij toch, toch zijn alfa-dominante kant. Ja, nou, willen. maar ik ben alfa-dominante. Dus uh, dat had hij meer, maar had hij de Had hij maar aan jouw kant moeten gaan zitten. Ja, nou, ja dan was hij helemaal dood geweest. Nee, maar ja, ik ben niet bang voor meer. Ik ben wel... Ik heb één keer met een zwaan een beetje in de na. Die ging blazen, die jongen. Ja, God dat is duidelijk. Ja, nee, maar dat kan zo meer. ook. Die heeft ja. al zo'n scherpe punt aan zijn, uh, zijn snelheid. Je wil er niet echt ruzie mee hebben. Nee, met die Mero. kan zo je ogen eruit prikken. En hetzelfde is met wespen. Ja, dat is zo'n kutbeest. Ik vind wespen echt, Wespen verdomme. Wespen vind ik de meest enge dieren op deze aardkloot. Nou, ja, oké, okay, ik moet even een confession. Uh, I forgot to, confession to make. Ja. Ik ben echt levensgeitens. doodsbedreigend benauwd voor spinnen. Verspinnen. Ja, echt. Ik weet niet wat dat is. Ik weet, er is ook geen directe aanleiding voor. Ja. Ja, één keer toen was ik nog wat kleiner. En ja. toen uh, hing er echt. Nou, je kan, ik laat het nu aan jou zien. Maar echt een, een vuistdikke spin overdrijf ik nog niet eens. Hing boven mijn bed. Ja. En ik had toen nog een oppas. Ik was toen 12 of zo. En ik zeg ja, daar hangt zo'n dikke spin. Ik durf helemaal niet te slapen. Dat doet die oppas. die pakt hem gewoon zo met haar handjes. oké, En ze liet gewoon zien hoe dat dik beest over haar hand heen. En ah, je had zoiets van weg met dat ik ding, weg. piste in mijn broek. Maar wat toen het mooie was, ze liet hem toen vallen. Ja, in mijn oh, bed. Oh. Dus ik denk, nee. Dus ik piste echt in mijn broek. Ik zei Ja, joh, dat beest is wel weg. Dus ik denk, nou, ik ga maar weer slapen. Nou. Echt, lig ik daar in bed en voel ik, hier, zit hij dat bezig? Dan voel je ook, oh, over, ook al ja. is er niks, oh. je voelt het. En dus zat dat beest dus op mij. Echt een vuistdikke spin. Nou, sindsdien heb ik echt een trauma. Maar hoe klein het spinnetje ook is, als mijn papa er is, dan haal ik hem er even bij om hem weg te halen. Het is ook wel zo, uh, wij zaten met Biologie ooit een keer een film over insecten te kijken. En ook gewoon echt zo helemaal ingezoomd, weet je wel. Gewoon echt vies. Oh. En al die meisjes zaten zo helemaal zo. Woe, woe. Ja. En ik doe op een gegeven moment bij één van die meiden, even een gebbetje. Ik doe zo met mijn vingers gewoon zo ja. over die schouder lopen. Ik ik kreeg me een klap, jongen, maar gewoon echt. Ja, dan moet je niet flikken, inderdaad. Nee, dat, bij deze, als vrouwen in een insectenfilm aan het kijken zijn. ga ik nooit op een uh, eerste date insecten... Nou, mijn moeder is wel eens uh, echt in een wespennest gestapt. Ja. Toen zij nog jong was, toen zat ze bij de scouting of zo. Bij de, ik weet niet waar ze bij zat. Emma. Emma, schuil de En toen is ze dus echt vol in een wespennest gestapt. Nou, dan heeft ze echt. Uh, dat was, is echt kut. Was echt, als ik dat verhaal, verhaal ik heel bizar. Echt heel bizar. Nare beesten. Insecten. Ja, hele nare. Ik hou niet van, van kleine beestjes. Over beesten gesproken. Zie je, Oh, gaan we het even over mij hebben? Jij beeft aan de andere kant van de radio. Welke track wil jij zometeen horen op deze zender? Laat het aan mij weten. En aan Stijn natuurlijk. Stef en Komt het hier binnen en zometeen gaan we een van die platen draaien. Als het maar geen hardstijl is. Als het maar geen of hardcore. Saskia we weten dat is. Saskia, we weten dat je luistert rot op met je hardcore <laughs> hardstyle. Echt, serieus. Ja, daar kan ik je een in geven, Stefan. Weg ermee. Doei. Bah. Bah. We gaan zometeen wel lekker Clean Bandit draaien. en He could be a preacher when your soul is damned. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can, can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one night stand. He could have your humor. I'll never love you like I can, can, can Why are you looking down on the wrong road? When mine is the heart and the soul to the soul There may be lovers who hold out their hands But I'll never love you like I can, can, can I'll never love you like I can, can A chance in of circumstance Maybe he's a mantra Get your mind in trance He could be the silence In this mayhem But then again I'll never love you like I can, can, can yourself Ja Clean Bandit, samen met Jess Klein, Be. En daarvoor die je Sam het Like I Can. Ho, ho, ho. Dankjewel, Stijn. Maurice de Jonge, hond, hond, hond, hond. hond. Maurice de Jonge, hond, hond, hond, hond. Ho, ho. Maurice de Jonge, hond, hond, hond, hond. Ja, um, Clean Bandit, uh, ik denk in oktober, nee november was het. Zonden ze in Tivoli en ik heb ze toen live gezien. Nou, was en, het. Ja, waanzinnig. Oh, Dat zijn die gasten goed live. Ja, nee, echt, ik... Stond daar gewoon een beetje, ik hou van elektronische muziek. En ik heb, dat weten weinige mensen, maar echt stiekem een hele grote prokker voor klassieke muziek. En zij, nee maar echt, ik kan soms, s'avonds, als ik dan even met mijn drukke harsjes kalm wil worden. In bed liggen en gewoon Bach gaan luisteren of Beethoven of... <gay> dat vind ik echt helemaal te gek en dan kom ik lekker te... En zij combineren dat. En maar was, pap je daar ook op dan? En, nee, dat niet. Dat, nee, dat mag wel Ik kan wel zijn dat je gewoon... Ja, ah, zou kunnen. Ik zie het ineens voor me. Ja, ik het ook wel. <laughs> maar goed, uh, dus ik vond het heel ik Zij combineren dat en ze zijn live waanzinnig. Dus als je ooit de kans hebt, klim bij net een keer live livechecker. Redderbeede. Tijd voor de modis, de jonge hond. maar hadden vandaag de stelling? Ik wil een Apple Watch. Terechtgekomen op de vierde plek, Neji. Ik heb mijn post nodig voor andere dingen. Nou, vind ik zwak. Terechtgekomen op de derde plek, misschien, maar vooral om uh, de tijd Wacht, ik doe hem nu precies in dezelfde volgorde, of in de verkeerde volgorde. Gaan we nog een keer Terecht gekomen op de vierde plek. Ja, ik vind een smartwatch echt gek. <lacht> ik hou wel van die high-tech. Nu weten we dus ook al wat dit nummer één is. Of niet? Er is gewoon niemand die... Uh... Die je smartwatch wil. Dus dat is jij. Terechtgekomen op dit. De... Jij bent ja, de enige ik, ik, ik wil zo'n ding hebben. Ja, gewoon Terechtgek... puur omdat het van Apple is? Ja, nee, nee, nee. nee. Ik vind het echt een smartwatch gewoon te gek. Terechtgekomen op plek nummer drie. Misschien maar vooral om de tijd erop te lezen... Ik ...dat ik wat minder veel te laat naar mijn lokaal hoef te reizen. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, geef mij maar een echt horloge in een mooi zwart doosje. En terechtgekomen op de eerste plek. De avotiozer. Wat is dit nu een verrassing? Aangezien ik net in de verkeerde volgorde heb voor gelezen... Nee, G, ik heb mijn pols nodig voor andere dingen. CFM Request. Dank jullie wel voor al jullie reacties en blijf ook reageren. Op wat je in deze uitzending hoort, dat kan via ons mailadres... stevenstein.gmail.com Er moet nog even CFM bij. stevenstein.cfm.gmail.com Yes, en dan komt het hier binnen. Ja, binnen zijn ook gekomen een aantal verzoekjes... en we hebben er eentje uitgekozen. Aangevraagd door Maarten, de All-American Rejects en Move Along. CFM Request... Shaking cold, these hands are meant to hold. belang. Als request voor Maarten. Maarten, dankjewel voor het aanvragen van je plaatje. Hé, hey, um, zometeen wil ik het even hebben over Ruud de Wild. Ik wil het er toch even over hebben. Wat er okay. allemaal gebeurd is, want dat is wel een soapie. Ja. ja. Dat, dat vind ik mooi. Dat zometeen in deel 2. Ook meester deze Lina en Rio komen eraan. Zometeen. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.